Zo, professor? Een whisky dan maar weer? Gewoon een pilsje deze keer van de tap. Ah, oh, altijd voor verrassing. Afwisseling doet de geest goed. Ja, nee, jij kan het weten, Kierke. Alsjeblieft. Ja, werkelijk waar. Je moet het brein verrassen, stimuleren. Afwijken van gebaande paden, nieuwe hersenconnecties leggen en zo. Ja, ja. Dag, tante Ali. Goedenavond, Sam. Hé, doch, professor? Tijd niet gezien. Hoe staat hij? Uh, het leven bedoel ik. Hij woedt zijn met een pulsie. Oh. dat breng je nou weer helemaal verkeerd, Toos. Nou, mijn excuses, hoor. Ik heb er niet voor geleerd. Dat ja, geeft niet. Nee, mevrouw Adi, het zit zo. Als je je hersens blijft stimuleren... dan ga je synapse nieuwe verbindingen aan... en groeit je brein in plaats van dat je hersencellen afsterven. Nee, toch. Ga weg. Nou, doe mij dan ook maar een pilsje, Toos. Hé, hey, Hé, hey, Manny. Manny. Hallo. Nou, nee, jij ziet eruit alsof je wel een pilsje kan gebruiken. Nee, nou, doe mij maar een vodka. Nee, nee, nee. Een pilsje is beter, Mani. Dat zegt de pof. Beter voor wat? Uh, je harsjes. Voor je... Voor je snapsen. Een snaps. Nou, is ook goed. Nee. Doe mij maar een snaps. Ja, die is goed. Een snaps voor je snaps. Nee, een synaps. Nou, een snaps van het huis. Hier. Zeg, wat scheelt eraan? Ach, niks. Nou ja...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 Doe nou niet zo ongezellig, man. De professor houdt zijn mond wel. Hé? He? Hey, vloeiel. Hé, hey, kappen. Hé, uh, hey, uh, nou, hoe hem ook maar een pilsie. Dat kennen ze snap, ze wel gebruiken. <laughs> ik betaal. Wat aardig. <laughs> Dankjewel, Al. Ach, je moet er nog van groeien, zal ik maar zeggen. Ik <laughs> zeg, uh, gaan bij jou de zaken ook niet goed? Prima, juist. Ik heb.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 Nou, nee, bij mij is het al te ver gevorderd. Wat? Zeg kaalheid! Ik heb een middeltje ter stimulering van de haargroei. Wat? Een haargroeimiddel? Zeg, prof, Begin jij niet een wijk om de haallijn te krijgen? Ik beschouw mijn velderige haardos als een van mijn zeven schoonheden. <hijen>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 Dat zei je, maar ook altijd, God hebben als Vandaag moet hij schoon. Nou, nou zeg. Met verkeerde het verkeerde been naar bed gestapt. Hij ja, lag nog maar, pa. Nee. Nee, je hebt gelijk, pa. Nee. Sorry hoor. Oh. Ja. mooi zo. Nou, ik ga beneden een kopje thee zetten, hè, je? Toen straks, pa. Wat kijk je nou? Van waarop je vrolijkheid? Pa, heb gelijk. Je moet genieten van wat je hebt. Ja, is maar wil je dan maar zo even naar huis huisarts? Nee, nee, het is vast niks. Ach, ik maak er een te groot probleem van. Doe mij maar een tosti, Okkie. En een pulsie. Dat is uh, goed voor mijn hersens. Oh. Ik zal het uitzakelijk standpunt niet tegenspreken, Ali, maar het lijkt me klinklare onzin. Nee, nee, echt hoor. Je moet nieuwe dingen proberen.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 Ja, die kinderen van mij lopen onderweg wanneer ze dat willen. Die oude houdt het en wil draaien hoor. Daar geniet je van Aki, geef maar toe. Nou, ik kan niet ontkennen dat het me nog altijd in de vinger zit. Wat niet van bepaalde schoonzonen te zeggen is. Aki, is dus niet eerlijk. Hoe, uh, hoe staat het eigenlijk met die ruzie van ze? Nou, Ali, ik durf er eens onder te wedden dat Mees iets goed te maken heeft. Mm. Die komen straks weer helemaal verliefdig binnen. Let mm, op. Denk je? Ja, ik geloof het. Ik mag natuurlijk niks zeggen, maar, maar zeg... Wat wou zeggen? Het is wel heel erg, hoor, deze vizie. Oh ja? Ja, laten we nou niet gaan speculeren. Dat zegt de pof. Nou, ze we je er niet mee. Zo, Toos, ga hier maar even zitten, hè. Dat was geen goed teken, hè, meis? Dat de dokter me meteen doorstuurde naar het ziekenhuis. Nee, daarom.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 Hallo, allemaal. Hey. Hey. Hello, Manny. hey, jongens, daar hebben we ons hermodel. Uh, hermodel? <laughs> Wat is dat voor een wijvengedoe? Nou, heb je die foto dan nog niet gezien ze laat zien. Erg indrukwekkend, Mani. Dank je, prof. Die herma-foto uh, heeft wel iets woest mannelijks, moet ja, ik maar zeggen. Van Mani? Ja, een beetje konan de Borba. <laughs> <laughs> oh, u bedoelt een ander <laughs> Ja, waar hebben jullie het over? Nou, ik sta model voor Leo's haargroeimiddel. Nou, oh, in mijn tijd heb ik ook nog eens als model gewerkt. Als, als maar... neandertaler. Zeg, Mani, hoe zit dat met die harige dos? Waar is die gebleven? N nou, uh, nou soms moet je... Uh... De zaken anders voordoen dan ze zijn. Nee, nee, uh, alleen een beetje op de zaken vooruit lopen. De, de, de haar dat komt vanzelf wel. Nou, dat help ik je ook. Ja, maar... Wat doe je nou als mensen je tegenkomen en vragen waar al dat haar gebleven is? <lacht> ja. Denk je dat iemand dat zou vragen? Ja.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 Wat hebben die toch, Ali? Ruzie, zeg ik toch de hele tijd al. Nou. Gevangenis, drie letters. Nou, gevangenis, drie letters. Alsjeblieft, Ali, die bitterbal. Oh, dank je, mees. Hé, hey, kom er even bij zitten, jong. Je ziet er zo moe uit. Nou, heel even dan. Ja, je hebt het maar druk, hè, zo zonder teus. Ja.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 Kunnen jullie zelf niet meer aan? Moet je oude pa weer inspringen? Doe het nou maar, oké. Hé, hey, Ali, wat bemoei jij je nou mee? Die dochter van mij gaat natuurlijk lekker met die man aan de spier. Wat, wat een rotopmerking. Nou, liefde. Wat, wat is het? Ja, ik vind het zo erg voor je. Wat bedoel je? Oh, hij een kind. Je bent nog zo jong. Maar wat maar, maar heb ze het over? Zeg. Mees heeft toch niet... Heeft Mees het jou verteld? Ja. Wat, wat, waar, waar hebben jullie het over? Nou, Mees. Verdorie. Wat, wat is er nou toch aan de hand hier? Ok. Toos. Toos heb ka. Hé? Kanker? M mijn toos. Mijn, mijn meisje. Ja. Kom, kom, kom, pa. Ga maar even zitten. Ja. ja ok, kom, kom, kom maar. Ik oh. echt even zitten. Oh, hoe kan dat nou? Meisje, zie je die vrouw tegenover ons? Ja. Zou het nou de echte borsten zijn? Of zijn dat protheses? Ik weet het niet. Maar kijk eens goed dan. Ja, maar ik kan toch niet intensief naar een dame de boezem gaat zitten kijken? Heel even. Liever, jij zou toch ook niet willen dat die mensen tegenover ons voor jou resident praten...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 Wat was er nou precies wel aan de hand dan, als ik vragen mag? Dat mag je niet vragen. Oh, jawel hoor. Toos had geen kanker, maar... Ja, nee, uh, wacht het uh... Wat dan? Wat dan? Nou, oké okay, dan. Allemaal één keer lachen en daarna nooit meer. Oké? Okay? Ik had best...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 Buster om Hé, Gets, ik kan het verhaal hier niet stoppen. Nou, wat mij betreft wel. Nou, jongens, hey. Hey, ik ken dus een acteur, hè. En die had uh, borsthaar zo lang dat hij de, Ali, de vlechtjes had. Dat Ali, zo kan hij wel weer. Ik ah. nou, ja. vind het in elk geval geweldig dat je blijft leven, meid. Oh ja, ja dat vind ik ook. En, en dat je je borsten houdt. Niet waar, prof?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 Of dat zo blijft, hoort u volgende week in Citroentje met Suiker. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via citroentje met Maar ook als podcast. <lacht> nee.